...en excuses aangeboden. Gisteren werd de Facebook-site ook in Bangladesh geblokkeerd. Het weer vanochtend bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag vooral in het noorden en westen zon. In het zuiden en oosten enkele buien. maximaal rond 16 graden. Dit was het NOS Journal.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 Ik weet niet uh, hoe jij erover denkt, maar ik heb wel zin in een feestje. In een Disco Classics Party bijvoorbeeld. Ja, ga je gang. Lijkt, lijkt, lijkt me ga helemaal gezellig. Yo, de, de single van de Tramps. Zo aan het begin van de derde en laatste uur van Zandvoort op zaterdag. CFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. En aan het begin van de derde uur schakelen we meteen weer over naar het Circuitpark Zandvoort. De Pinkster Racers zijn daar in volle gang. En Willem van deze is daarbij. Willem, hoe is ze daar? ja dat klopt helemaal Dutch geitenverieren rijden daar in dit moment uh, nog lopend en uh, ja het is toch wel een uh, mooi spektakel uh, Jan Joris Raeyen die uh, van vol vertrok Ricardo en de ronde lang uh, ingetest... Uh, ...om de overwinning. En nu is het, ja, dit is een, ja, een uh, foto zullen we maar zeggen. Maar uh, ik moet even het verhaal van Ricardo van Ende afmaken. Het was er voorbij, jan hoe liet wat uit. Maar uh, ja, op een gegeven moment uh, bos uit zagen we een stofwolk en dat was uh, Ricardo. Ricardo uh, wist de auto uit de muur te houden. Wist naar de fiets te komen. Ja, oorzaak lekker band. Ja, band. Uh, ja. Gisteren, Ricardo van Ende tijdens je trainingen. ...keihard eraf in het schijfvak... ...ook de auto uit de rail gehouden... ...wel door het geen lekker pand. ...een andere BMW M3... ...hier aan de kant geparkeerd... ...met een lekker linker ...en dat is drie keer een lekker voorband ...met die M3's dus... ...er zal iets zijn in de combinatie banden en M3. Op wat voor merkbanden rijden deze dan? Uh, de uurtjes, jongen. Uh, dus ze rijden allemaal op hetzelfde merk. Allemaal hetzelfde het in ieder geval. Het, het kan niet zo zijn dat het uh, bij de een wel en bij de ander niet. Maar goed, uh, de BMW en deze combinatie van banden. Maar toen was het uh, Danny van Dongen die inmiddels was opgerukt in uh, plaats 3. Uh, hij was uh, heel passie aan uh, mooi voorbij gegaan. Hij was in met uh, Jan Joris. Hij uh, wist hij ook te beschaken. en hij uh, had op dat moment de tweede plaats na de pitstop van uh, Ricardo van de en was het uh, plaats nummer voor onze uh, plaatsgenoot. En hier, net op start finish was het toch Jan-Jorgen die met, uh, ja, met een paar centimeter uh, de overwinning uh, voor hem wist te dus binnen Jan Joris, tweede Jenny van Dongen en derde is het dan voor de, ja, de Porsche van Phil Bastiaan. Oké okay, Willem, dat wat betreft de race die zojuist gefinisht is, wat kunnen we voor de rest nog gaan verwachten vandaag? Nou, we gaan op uh, twee races en de volgende race uh, ja, die was vanmorgen hebben die ook al een race gehouden. Dat was de Engelse Volkswagen Cup. Dat was een hele leuke race uh, vanmorgen met een hoop spanning en uh, dat gaan we zo dadelijk ook uh, verwachten. Tot nu toe uh, dit, uh, deze Zaterdag van steeds heeft leuke races laten zien. Of ze het van tevoren wist, dat weet ik niet. Maar voor een zaterdag is er nog heel wat publiek opkomende dagen. En ja, die genieten van alles wat hier gebeurt. Want als je een GTA 4 races hebt en die op het eigenlijk de finislijn beslist. Met vier verschillende koplopers, ja, dat is toch wel leuk en spektakel. Ja, de autosport begint weer wat meer te leven. En waarschijnlijk ook door de vele media aandacht. Denk aan SBS en RTL. Die heel veel tijd aan de autoraces besteden. Ja, zonder meer. En, uh, ja, we hebben het over de Dutch Vita 4. Die rijdt die races, uh, weekend. Het zijn twee keer uh, 25 minuten met uh, verschillende rijders. En dan hebben ze op de maandag in dit geval dan ook nog de langere race van 50 minuten. Dat de uh, auto gedeeld wordt door uh, twee rijders. En de, die wordt uh, wederom live uitgezonden op RTL. Maandag uh, heb ik het dan over. Maandag uh, zien we dan ook weer uh, Jeroen Blekeman in de Corvette. Die heeft niet uh, kunnen kwalificeren. Want die rijdt morgen nog een race. In uh, Californië op Lacuna-Zeka. Dus, uh, die vliegt terug uh, zondagavond. Die gaat uh, maandag hier uh, zijn nu staren. Stukje van vorig jaar met de Duitse 4. Toen hij ook achteraan moest starten uh, en wist te winnen. Gaat hij uh, proberen dat te herhalen? Oh, we zijn heel benieuwd en houden het uh, in de gaten op CFM Race Radio. Aankomende maandag vanaf 9 uur. Dankjewel Willem voor dit moment. en uh, Straks uh, komen we uiteraard nog een uh, keertje bij terug. Oké, okay. okay, tot straks. Hoi.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 I'm immature That's just one thing Bij dit plaatje, maar daar word ik zo vrolijk van en we zijn vandaag dag zo vrolijk Zo vrolijk Bij de single van uh, Lily Allen en uh, Not Fair Nou uh, zitten wij hier aan het uh, Gashuisplein Met de studio van CFM Hebben we altijd van die mooie fonteintjes hè? En die spuiten zo vreselijk hoog Ja. Nou toen dacht het uh, waterleidingbedrijf PBN van dat kunnen wij beter Dat kunnen wij veel beter ja. Dus die hebben afgelopen donderdag hebben ze experimenteel de Juist, heb je het weer experimenteel, experimenteel, hebben ze een klein fonteintje laten spuiten, 20, 30 meter hoog. En bijna dus, zo hoog als het hotel zelf, die, niet? die heeft het wel gewonnen, hoor. De waterleiding was daar gesprongen, een hoofdwaterleiding, en die zorgde dus voor een geweldige fontein op de burgemeester Engelbertstraat. Goed voorbeeld, doet goed volgen. <laughs> ja, je zei het er straks ook al. Je, je gaf het ook al even aan. De Walk of Fame, wat is het nou precies? Kijk, Hollywood heeft er een. Maar Zandvoort krijgt nu haar eigen Walk of Fame. Vanmiddag vindt om vijf uur de officiële onthulling van de Walk of Fame plaats... op de hoek van de Kerkstraat en de Bakkerstraat. Zandvoort kent veel kunstenaars, sporters, artiesten en andere spraakmakende figuren... die een band met het dorp hebben. 22 van deze beroemdheden als Toon Hermans, Rob Slotenmaker, Alan Clark... Johnny Krijkamp, senior, Frans Molenaar en Kees Verkade... krijgen een eigen natuurstenen tegel met foto en begeleidende tekst. Uh, wethouder Taters, het is voor toeristen zeer aantrekkelijk om aan de hand van de Walk of Fame kennis te, maken, te nemen van beroemdheden uit het verleden en uit het Zandvoort van nu. Dit is uniek voor Zandvoort. U kunt daarbij zijn, want dat begint vanmiddag om 5 uur en wel op de locatie Kerkstraat Bakkerstraat, zoals gezegd. Uh, de realisatie ligt in handen van de gemeente Zandvoort in samenwerking met het VVV. En tijdens de onthulling zijn in ieder geval Frans Molenaar en Ellen Clark aanwezig. U bent dus van harte welkom om vijf uur Kerststraat, Bakkerstraat. Oké, okay, dat is wat betreft de Wolk Fame. Ja. Nou is vandaag ook de Week van de Zee geopend, Albert-Jan. Ja. Een heel interessant programma. Nou, als we dat allemaal voor moeten lezen, dan zijn we wel even een uurtje bezig. Dan moeten dus, we overwerken. Ja, dan wordt het zeker na vijf uur. Want de heren en dames van de organisatie hebben weer voor een bomvol programma gezorgd. Laten we zo uh, dadelijk beginnen met uh, de opening van de Walk of Fame. Ook die staat uh, in het uh, teken van de Week van de Zee. Ja. En dan uh, morgenochtend om negen uur kunnen de mensen alweer gaan beginnen met uh, de Week van de Zee. Want tussen negen en half elf heb je Surfers Yoga. Nou, dat is een uh, oefenvorm vaak gebruikt door surfers om een sterk en gezond lichaam te krijgen. En wie wil dat nou niet, hè? Ja, nee... Uh... 9 uur? 9 uur. <laughs> okay. Morgenochtend. Een beetje vroeg, vroeg je bed uit en dan lukt het vast. Reservering vooraf. Locatie in de boardroom at the spot. Oké. Okay. Maar natuurlijk, we zijn de, de hele week. En, en de hele week. En, dan hebben we het over dus de, vandaag tot en met 30 mei. De Zandvoortse uh, Week van de Zee. Circus Riegelau ook uiteraard. Met de circus ja. Wilt u uh, het hele programma is rustig nalezen. Dan verwijs ik u naar www.zandvoort.nl www.zandvoort.nl Elke dag voor in ieder wat wils. Of naar uh, de een speciale pagina in de Zandvoortse krant waar ook het gehele programma in staat. Vermeld. Dat wat betreft de Week van de Zee. En uh, kijk we zo naar buiten. Het zonnetje schijnt weer. Jawel. Sst, sst. Jawel. Nou, Lex van we... de horn. Laten <laughs> we hopen dat we dat uh, vol blijven houden. We ja. een beetje chini hè? Dan gaan we ook een beetje zomerse muziek draaien. Tuurlijk. Dan van uh, nog... Enrique Iglesias bijvoorbeeld. Hier is Pailamos. Esta noche, Anymore. Don't let the world in outside zijn hoor. De wereld veranderen. Geen armoede meer. Geen uh, ziektes meer. Geen oorlogen meer. En ga zo maar door. Helaas maar ja. blijft het bij een droom. Serieuze touch. Ja, erg Ja, ja zo. Tussen zaterdagmiddag. Ja, heel goed. Jorde, Ear Clapton, if I could change the world. Oké, okay, nou in alle hectiek die we deze, dit, deze drie uur al hebben meegemaakt. Uh, gaan we het nog even wat samenvatten. Voordat ik het allemaal weer vergeet. We kijken nog even formeel. Nou, de, we hebben een aantal onderdelen al gehad hoor. Maar de evenementenagenda van dit weekend. Uh, vanavondmiddag dus de Walk of Fame. Uh, bekende oud-Zandvoorters in natuurstenen tegels in de Bakkenstraat. Officiële opening om vijf uur. Nou, Het zal u niet zijn ontgaan dat de Pinkster Races zijn begonnen. Vandaag gaan we gaan straks nog even live over naar Willem voor een update. En dan maandag weer de hele dag uh, via de radio ook live te volgen. En wellicht hopelijk... Experimenteel! <lacht> via de televisiekanaal van Text TV. Uh, Week van de Zee hebben we het ook al over gehad. Het Pro uitgebreide programma kunt u terugvinden op www.zandvoort.nl en wat we nog niet hadden besproken is morgenmiddag om half twee in het muziekpaviljoen Papa Luigi i Amici. Oh, Papa Luigi. Met vrienden. Uh, of... Dat is leuk, joh. Ja? daar moet je bij zijn. Oké, okay, dat is dus om uh, half twee. Nou, we moeten om twaalf uur nog naar het voetballen morgen. Uh, morgen. Maandag. Oh, dat is maandag. Ja, morgen? maandag. om drie uur, uh, waar moesten we dan zijn? Tennis? Tennis, dan moeten we naar tennis. <laughs> maar morgen, twee uur, half twee, muziekpaviljoen Papa Luigi i Amici. En dan moeten we maandag ook nog op circuit zijn, dus we ja. krijgen druk. En de maandag, de golf surfwedstrijden bij het Strandpaviljoen Skyline. En vast in uw agenda zitten 29 en 30 mei... de Radical Masters Circuit Park Zandvoort. Ja, en dan ben ik toch even bezig. Dan kijk ik gelijk even naar de bioscoopprogramma van het Circus Zandvoort. Week 21. Wederom geprolongeerd Hoe tem je een draak? Een animatiefilm waarin een jonge viking zijn verstand... in plaats van brute kracht gebruikt om een draak te temmen. En zo een ware held wordt... Verder hebben we Wiki de Viking, ook Nederlands gesproken. En uh, dat is een live-action avonturenfilm gebaseerd op de tekenfilmserie Wiki, Wiki de Viking over een kleine maar slimme viking die overal een oplossing voor weet. Dan weder ook geprolongeerd de gelukkige huisvrouw. Nou, inmiddels bij iedereen bekend de verfilming van het debuutroman van Helen van Rooyen met Carice van Houten als een huisvrouw die na haar bevalling vecht voor zichzelf. Dan Shutter Island. Ja, een aanrader. Uh, in 1954 moet US Marshal Teddy Daniels, gespeeld door Leonardo DiCaprio, de verdwijning van een moordenares onderzoeken. Zij houdt zich schuil ergens op Shutter Island. Hmm. Wow. Uh, dan hebben we het nog even over uh, filmclub Simon van Collum, Chloe. Wanneer Catherine denkt dat haar man David vreemd gaat, huurt zij prostituee Chloe in om haar vermoedens te bevestigen. Woensdagavond, 8 uur. Uh, ik, u kunt alle aanvangstijden van... En verwacht, vanaf 3 juni. Vergeet het niet, daar komt hij. Sex in the City, nummer 2. Sex in the City. Donderdag, tot en met dinsdag op okay. 8 uur. Wilt u het volledige programma nog even nakijken? Kijk dan op www.circusandvoort.nl www.circussandvoort.nl of kijk even in de Zandvoortse Courant. Of loop gewoon even binnen bij de enige bioscoop hier in Zandvoort En daar zijn we trots op. Daar zijn we trots dat op. Dat we dus. een bioscoop hebben. Gewoon een keertje een filmpje gaan pakken. Gaan wij ondertussen een muziekje draaien kan jij even een filmpje gaan pakken. Tot <laughs> zo. De Dolly Dots is de volgende die we voor je gaan draaien. Hier is Doe Wat Dibby.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 Zovoetse Radio hoor je Shila Devotion en Specific. CFM Race Radio. Pit Report. Pit Report. En we schakelen snel weer, weer over naar Willem van deze op het circuitpark Zof. Waar waarschijnlijk volgens mij inmiddels het zonnetje ook wel schijnt. Willem? Willem? Ja, ik heb je nu hoor. Willem word wakker. Nee, Willem was er wel. Oh, Willem was er. Ja, oh ja nee, ik was niet wakker. Oké, okay, was niet meer bij de les, hè? Nee, nee, nee, dan krijg je dat, hè? Het is ja. al wel na, na vieren geweest, dus... Ja, Stress. <laughs> dat weten we net, hè? <laughs> Kijk, okay, Willem, hoe is het daar? Ja, het is prima. Zoals je al zei, het zonnetje schijnt hier inmiddels en dat is uh, lekker uit de wind in het zonnetje. En we kijken naar een uh, race uh, van de Engelse Volkswagen Cup en dat is toch wel leuk. Uh, we hebben twee uh, volkjes aan de leiding en dat zijn Edwards en Walker die uh, strijden om iedere meter en de kop uh, is stuivertje wisselen met die beide heren. Nu is het dan weer uh, Edwards aan de leiding, met de tweede plaats uh, Walker, ja. En uh, de derde zien we inmiddels alweer de Beetle, en dat is uh, toch wel een met een uh, hele mooie naam. De uh, rijder daarin, die heet uh, Chaplin uh, van achteren, en nou dan weet ik niet of die uh, verre afstammeling is uh, van uh, Charlie, maar hij is in ieder geval goed. Uh, en dat is uh, wat er nu aan de gang is... Uh, we krijgen hierna nog één race, en dat is in de Diesel dieselcup. Een uh, race over, wat uh, ik, 100 minuten. Ja, dat is een end. Uh, klinkt dat. Maar daar hebben we vanmorgen wel kwalificatie voor gehad. En uh, hebben we hebben toch wel een uh, verrassende pole En de pole is uh, voor twee dames. en uh, Dat is uh, voor Lisette Braams, uh, die in ETI vormt samen met uh, KBLJ. Op de tweede plaats dan, daarachter, ja, je kan ook niks aan zijn naam doen, uh, achter die twee dames aan, is het uh, Jeroen Dik, in een Volkswagen Golf. En derde is de, de equipe van Frans uh, Verstuur en uh, Luc Braams, de echtgenoot van, van Lisette Braams. Kijken we nog even verder in het veld, want daar hebben we ook uh, een uh, deelname in. En dan uh, zien we op een keurige uh, zevende plaats gekwalificeerd uh, Ron Zwart. Ron Zwart, uh, die in BMW 130. Ja, 120 uh, diesel rijdt en dat doet hij samen met uh, Marcel uh, van Leen en uh, 70 gekwalificeerd in een uh, deelnemersveld van uh, 25 auto's uh, die uh, na afloop van deze volkswagen... Uh uh, van start gaan voor een race van 100 uh, ronden. En uh, ja, 100 ronden moet je mij horen. 100 minuten. Uh, <lacht> 100 ronden? Goedemorgen. Ja, dat zouden snelle rondjes uh, worden. <lacht> maar uh, 100 uh, minuten, dus uh, Ja, daar moeten we uitrekenen. Dus uh, zijn we toch nog wel een twee, twee uur bezig uh, hier op het gebied. En uh, ja, dat zijn lange dagen. Maandag uh, gaan we verder. En dat is ook al zo'n lange dag, want uh, om 9 uur gaan we van start van. Uh, met de machines, uh, dan. En de race uh, aanstaande maandag, uh, die gaat pas maar start om 5 of 6 En dat is de Formule Fort. En de hele dag uh, zal gevuld zijn met uh, ja, leuke races. Als het zo is, uh, zoals het vandaag gegaan is. Nou, dan zou ik zeggen, kom naar Zandvoort en ga genieten. Genieten uh, van de pisse races op het uh, circuitpark Zandvoort. Of gewoon even de radio of de televisie aanzetten dat om de races te volgen. experimenteel hè. Experimenteel op uh, CFM uh, Text TV, CFM Race TV. Race TV. Aanstaande maandag Willem. Ja, uh, ik was op de hoogte. Ja, dat is mooi hè. <laughs> <Ja>. <laughs> dus zwaai je dan even? Zeker mooi. Wat zeg je? Dan moet je wel even zwaaien hè, als je in beeld bent. Nou, ik uh, vermijd camera. <laughs> hey, die Volkswagen race uh, die aan de gang is op circuit. Nou kijk ik uh, van het, uh, gisteren was het. Kijk ik in mijn garage in één keer mijn auto weg. Rijdt er ook een uh, zwarte cabrio uh, rond, of niet? Nou, die rijdt niet meer op en nooit <laughs> meer. <laughs> oh my god. Wat hebben ze ermee gedaan? <laughs> niks. Uh, grind <laughs> okay, uh, een laten we het daarop gehouden? Oké, morgen rustdag. Uh, gewoon is er dan niks op het circuit te doen, morgen? Nou, eh... Uh... Albert-Jan, uh, jij als all-time, uh, moet weten dat er morgen ook zo te, te doen is. Op ik vroeg de... ook naar de bekende weg, maar de luisteraars wil het ook graag weten. Ja, ja, ja, maar ik denk, nou, dan uh, ga jij verder op de verhaal. Maar goed, morgen in de ochtend, all uh, het exacte uh, programma weet ik niet. In de middag, uh, voor een ieder die denk ik uh, kan ook snel rijden. Ik wil dat ook op het circuit. In de middag is er uh, vrij rijden, dus uh, hey. genoeg activiteit op het circuit. Oh, Oké, okay, okay. nou, ik ben er morgenmiddag. Ja? Ja, lijkt like ja, wel leuk. gaan wij niet, uh, Willem. De... <laughs> komen wij wel kijken, toch? Ja, wij gaan wel even kijken. <laughs> hey. Kijk hoe lang die het volhoudt. Ja, ja, ja, ja. ja. Hey Willem, uh, aanstaande maandag in ieder geval CFM Race Radio. De hele dag vanaf 9 uur s ochtends. Uh, jij en uh, Jaap Kopen doen het verslag vanaf het uh, circuit. En de diverse presentatoren in de studio. Dus dat gaat weer een feestje worden. Ja. Vanaf 9 uur en we gaan gewoon de hele dag door. Ja, van, uh, als ik goed begrepen heb, van 9 tot 5. 9 tot 5, minimaal. Ja. ja. Minimaal, nou kijk eens uit. Oké, okay. Willem. dus. Willem, dankjewel, veel plezier nog. En met die 100 minuten zo dadelijk. Ja, dat ga ik doen. Oké, okay, en uh, ver okay. vergeet de nabespreking niet. Nee, nee, dus 104, toch? <laughs> ja, dat komt allemaal wel goed.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 Zonder sneetjes brood was ik waarschijnlijk half brood. Als ik vanmorgen niet meteen was opgestaan Gelijk naar buiten op de fiets, al wil mijn hoofd nog even niets Een nieuwe dag begint, de tijd om weer te gaan Leef nu het kan, praat met Jan en alle man De dag is paraat, laat zien dat je bestaat Hou van het leven, het leven houdt van jou. Te geven slapen is het allerbeste wapen. Hop wat via op tegen de oorlog in mijn kop. Zou het nog veel langer duren? Waar het mijn laatste uren op de wereldbol? Zonder steegjes brood was ik waarschijnlijk halen brood. Als ik vanmorgen niet meteen was op Gelijk naar buiten op de fiets, zal wil mijn hoofd nog even niet. Een nieuwe dag begint, de tijd om weer te gaan. Jan en alle punt de dag is paraat, laat zien dat je bestaat. Hou van het leven, het leven houdt van jou. Ga eruit, zegt het woord, zodat iedereen het hoort. Leef nu het kan, praat met Jan en alle mannen, de dag is paraat, laat zien dat je bestaat. Hou van het leven, het leven houdt van jou. Als ik waarschijnlijk half dood, het is tijd om weer te gaan. Bestaan. Hou van het leven, het leven houdt van jou. Vader, uitzicht. Het wordt zodat iedereen het hoort. Zie FM. In 2010 al 20 jaar een zee van muziek. en een golf van informatie. Zie FM. Zie Con la guitarra in mano. Lasciatemi cantare.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 Lasciatemi cantare una canzone piano piano, lasciatemi cantare, perché ne sono fiero, sono italiano, un italiano vero, in Italia che non si spaventa, con la crema da bambino.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 Wil je een lekker pizza, Albert-Jan? Dit is pizza-muziek, hoor. Ja, pizza, pizza. Oh, pizza. Daar nou, ik heb gisteren al pizza gehad, maar... Nou, okay. er ook wel Ja, kan nemen. toch wel? Kan wel. Yo de Toto Coutinho. En uh, Italiano. Ja. Het okay. is gewoon lekkere, lekkere soortige muziek. Heerlijk zorgeloze pizza muziek. Lekker op een terrasje. Ja, nou weet ik niet waar onze buren mee bezig zijn. Maar of, uh, of de boel staat in de fik of ze zijn aan het uh, barbecue. <laughs> We houden het voorlopig. Grote rookpluimen. Grote rookpluimen. Oh, het ik... is geen mist. Het is geen zeedam. Nee, volgens mij ook niet. Dat zeker niet. Of heel plaatselijk. Maar... Hé, hey, uh, 29 mei. Weet je dan al wat jij gaat doen? Uh, feestje, volgens mij. We gaan eerst werken tot vijf uur. Mm -hmm. En... Uh, ja, de luisteraars, ik wil u dat niet onthouden, want er gaat weer een uh, ja, iconen nemen afscheid. En uh, niemand minder dan Ton en Trace Spee nemen afscheid van uh, hun zo vertrouwde Mickey's Bar op het circuitpark Zandvoort. Alwaar zij jaren de scepter zwaaien. Ik heb trouwens begrepen dat ze op de achtergrond nog wel even een poosje doorgaan. Maar, formeel nemen zij afscheid op 9, zaterdag 29 mei vanaf 4 uur. Een groot afscheidsparty. Te, te, te, ja, je bent van harte uitgenodigd door Ton en Trace. Het wordt geen tra tranendal. Het wordt een, gewoon één groot gezellige bijeenkomst met een partytent. Te eten en te drinken. En natuurlijk de dames achter de bar niet te vergeten. Muzikale omlijsting, daar wist jij meer de, Ruud van. Jansen, Ons, die Ruud Jansen. Die, die de, moet in die die Zandvoort gaan wonen. Die ja, moet ja, gaan wonen. De Ruud Jansen doet de muzikale omlijsting. En uiteraard nog diverse DJ's okay. die de muziek verzorgen. Dus... Uh, u, uh, kent u Ton en Trace persoonlijk? Bent u wel eens in de Mickey's Bar geweest? Hebt u een binding met hun? Uh, Schroon niet en kom 29 mei vanaf 4 uur naar de Mickey's Bar op het circuit. En het feest gaat lekker tot 12 uur door. En weet je wat ook het mooie is? Er rijden pendelbussen vanaf het uh, centrum van Zalvoort naar het circuit. En ook weer andere kant om? Uh, dat hoop ik voor je. Ja, nee, okay. Anders wordt het wel een heel stuk loop hoor. Maar wij uh, moeten tot 5 uur werken. dus dat Tot wordt, 5 uh, uur. Mag dan achterop bij jou op de scooter? Tuurlijk. Okay. Durf je dat? Nou... Voor deze keer. Kijk, okay, nou komt het helemaal goed. 29 mei dus, het grote afscheidsfeest van Mickey's op het circuit. Hier is Frans Duits trouwens. D daar is hij helemaal geen ja, van dan. je denkt maar dat je alles mag van mij. S'avonds laat je mij alleen. Heb daar niemand om me heen. laat mijn laatste sigaaret.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 Ik maar wacht Ja wachten doe ik steeds De hele nacht Jij denkt maar dat je alles Mag van mij Maar dat is na vannacht Voorgoed voorbij Een leugen heeft gewonnen Van de trouw Wat ben jij voor een vrouw Je kijkt doelloos naar het behang Wacht op je voetstap in de gang de ploppige leiding stil verdriet, maar ik voel, begrijp je niet. Heb ik soms iets fout gedaan, kunnen wij zo verder gaan, het is net als jij me iets verder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 sueño parecido no volverá más y e me pintaba las manos y la cara de azul y de provisa le el la rápida me debo y me hizo he a volar en el cielo infinito sido no volverá más y me pintaba la mano y la cara azul Un sueño parecido no volverá más Y me pintaba en la mano y la cara de azul Y de proviso en el viento rápido me llevo Y me hice a volar en el cielo Ja. Dan krijg je toch gewoon weer zin in vakantie alweer. Hier, hier doen je mij gigantisch plezier mee. Lekker naar Spanje, naar de zon. Ja, juist. Wat wil je daar nog weer? <laughs> je de, de Gypsy Kings en Volare alweer het uh, ene laatste plaatje trouwens. Want het programma is weer voorbij. Ja, het is voorbij gevlogen deze keer. Dus we houden het kort. Ja. Maar ja. Wees niet getreurd luisteraars, wij zijn, wanneer zijn we er namelijk alweer? Aankomende maandag. Tijdens de Pinkster Races. Tijdens de Pinkster Races. Vandaag uiteraard ook uh, heel veel aandacht besteed uh, met Willem van Dezen op het circuit. Ja. En maandag vanaf 9 uur dan is CFM Race Radio helemaal actief. En wij doen de uitzending dan van 2 tot 5 erop. 2 tot 5, bekende tijd. Ja, ja. Getrouwde tijd. Zitten wij er weer. En uh, ja, hopelijk dan ook het uh, live beelden vanaf het circuit. Oh. als ik jullie nu s'morgens had gezet, dan uh, kom je in de war. Zit ja, nee, nee, nee, nee. Ik ben jou precies erkend. Dankjewel, Andor. Dankjewel, Andor. <laughs> Even snel. Uh, na de klok van vijf uur, natuurlijk entertainment for you. Er, zijn, er zitten vier in, maar er is er maar één. Maar The die only one. Terug <laughs> zat, want hij heeft uh, interviews met niemand minder dan Anneliek Max.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 Internationaal is geschokt gereageerd op de Israëlische aanval op een scheepsconvooi met hulpgoederen voor Gaza. Daarbij werden volgens het Israëlische leger zeker tien pro-Palestijnse activisten gedood. Ook zijn er veel mensen gewond geraakt. Minister Verhagen zei op Radio 1 dat er zo snel mogelijk een onderzoek moet komen. Ook de Europese Unie wil dat. Onder meer de regeringen van Spanje, Zweden en Turkije hebben vanwege de actie de Israëlische ambassadeur ontboden. De Palestijnse president Abbas spreekt van een bloedbad. De Arabische Liga komt morgen in een spoedzitting bijeen. Israëlische commando's gingen vanochtend aan boord van een van de schepen van een konvooi van de mensenrechtenbeweging Free Gaza Movement en een Turkse organisatie. Volgens het leger werden de commando's beschoten en met messen en knuppels aangevallen, maar dat wordt door andere bronnen niet bevestigd. De Israëlische regering zegt dat het helemaal niet om een scheepskonvooi met hulpgoederen ging, de activisten zouden uit zijn geweest op geweld.